Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Marian Hageman met het NOS Journaal. De afgelopen paar dagen zijn meer dan 300 bootvluchtelingen in tientallen bootjes... van Noord-Afrika naar Spanje gevaren. Ze werden bij Mallorca en Alicante aangehouden... De lokale autoriteiten zijn verrast door de grote toestroom. Sinds de financiële crisis is het aantal Afrikaanse illegalen dat Spanje probeert binnen te komen gedecimeerd. De grote werkloosheid weerhoudt veel vluchtelingen ervan de gevaarlijke oversteek te wagen. De opgepakte bootvluchtelingen zullen worden uitgewezen. In Bosnië zijn voor de vijfde keer sinds de oorlog in de jaren negentig algemene verkiezingen gehouden. Ruim 3 miljoen kiezers konden stemmen voor onder meer het centrale parlement en het gedeelde presidentschap... en de parlementen van de Servische en Moslim-Kroatische deelrepublieken. De eerste uitslagen worden rond middernacht verwacht. De campagne werd gedomineerd door nationalistische retoriek. Het wantrouwen tussen de Moslims, Kroaten en Serviërs is de laatste jaren weer toegenomen.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 In de Duitse Bundesliga heeft Bayern München zijn tweede achtereenvolgende nederlaag geleden. Uit bij Borussia Dortmund ging de titelverdediger met 2-0 onderuit. De ploeg van trainer Louis van Gaal staat na zeven wedstrijden twaalfde. De achterstand op koploper Mainz is al 13 punten. De positie van van Gaal staat niet ter discussie. Vorige week werd zijn contract met een jaar verlengd. De tegenvallende resultaten hebben onder meer te maken met het ontbreken van de zwaar geblesseerde Arjen Robben.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 Welkom bij dit programma Peaceful Radio hier op je eigen lokale radio. En we zijn bezig met aflevering 692. En we zijn even kijken. Het... Hoe ze je erbij halen? Een gloednieuwe cd van Phoenix Muziek. Sweet Dreams van Hendrik Bach-Petersen. En we gaan door met... Nog even verder rijken met de cd uh, Music for Wellbeing. Ook van het label uh, Phoenix Muziek. De well-being nummer 5. Je kunt het allemaal nalezen via www.zfmzandvoort.nl en daar vind je het allemaal terug. Veel luisterplezier voor dit programma. Uh, Peaceful Radio. I'm in ...en ze heeft haar eigen website. Kijk maar eens even op zwmzandvoort.nl ...naar programma-inval... ...en dan vind je daar een, misschien wel haar website. Ten slotte voor dit eerste uur... ...van Peaceful Radio aflevering... ...692 Celtic Treasure... ...van Carsten Roselund ...van het label Phoenix Muziek. Graag tot straks voor nog een uurtje... ...Peaceful Radio met weer lekkere... New -age muziek. Graag tot zo. Dag.